Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Ho, ho. Freddy Fantijn met het NOS Journaal. Mogelijk waren er meer mensen betrokken bij de steekpartij vrijdagnacht voor een discotheek in Rotterdam. Vier verdachten zijn daarna aangehouden, maar de politie denkt dat de groep uit meer mensen bestond. Bij de steekpartij raakten drie mensen gewond. Eén van hen was er zo slecht aan toe dat hij meteen op straat moest worden geopereerd. Hij ligt nog steeds zwaar gewond in het ziekenhuis.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 Ook de presidentsverkiezingen in Congo verlopen chaotisch. Sommige stembureaus gingen niet open, veel stemmachines zijn kapot. Bij ongeveer een vijfde van de stembureaus zijn onregelmatigheden geconstateerd. Volgens een laatste peiling ligt de oppositiekandidaat Martin Fayulu ruim aan kop. Een van de boegbeelden van het communisme in Groningen, Hans Heres, is overleden. Heres was jarenlang medeverantwoordelijk voor de koers van de CPN, de Communistische Partij in Nederland. Toen die partij in 1992 opging in GroenLinks, richtte hij nog een nieuwe Communistische Partij op. Daarvoor was hij tot 2001 de laatste communistische wethouder. Kjeld Nuis is voor de vijfde keer Nederlands kampioen geworden op de duizend meter. Irene Wust won de duizend meter bij de vrouwen. En Esmee Visser de vijf kilometer. Jorrit Bergsma is ook voor de vijfde keer kampioen op de tienduizend meter geworden. Bovendien verbrak hij het record dat op naam stond van Sven Kramer. Het weer bewolkt, motregen. Vannacht plaatselijk mist en een graad of zes. Morgen grijs, op veel plaatsen nevelig en meest droog.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 De symfonie nummer 2, Resurrection, zo heet die. Deel 1 daaruit, het Allegro Maestoso. En het wordt uitgevoerd door het Luzern Festival Orkest... en dat onder leiding van Claudio Abado. En als extra informatie, het is live opgenomen in 2003 in Luzern.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 Andreas Ottensamer die speelt klarinet en Yuya Wang die speelt piano.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 I'm gonna go get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 Ja, toch even een kleine correctie. Want hij werd geen 34, maar 35. En hij uh, leefde van 1756 tot 1791. En hij overleed op 5 december van dat jaar. Goed, dat is dus over Wolfie. Uh, zoals hij in de film uh, Amadeus genoemd wordt.